8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Straks in het NOS Radio 1-journaal het Holland House in Sochi... dat vierde gisteravond de sprintmedaille is. En D66-corrivé Roger van Bokstol over de dood van Els Borst. En daarover hoort u nu al meer in het NOS-journaal. Jan van de Waarschijnlijk wordt er in de loop van de ochtend... meer bekend over het overlijden van oud-minister Borst. Zij werd gisteravond doodgevonden in haar garage thuis in Beeldhoven. Omdat niet meteen duidelijk was dat ze op een natuurlijke manier is overleden... werd een onderzoek ingesteld, de politie. Vannacht vreemd opsporing ben ik geweest met alle gegevens te verzamelen...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 Als minister stond ze aan de basis van de euthanasiewet... en het stelsel van donorverklaringen. Els Borst was 81. Van veel kanten is geschokt gereageerd. Partijgenoot Jan Terlouw, die jarenlang met haar samenwerkte. Els Borst is een heel belangrijk partijlid geweest altijd. Heeft als minister van Volksgezondheid heel belangrijke dingen gedaan. Maar vooral was zij een vrouw van formaat en een hele goede vriendin...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 TomTom Tom heeft een moeilijk vierde kwartaal achter de rug. De winst van de producent van navigatieapparatuur daalde naar 3 miljoen euro. Een jaar eerder was de winst nog 99 miljoen. Economieverslaggever Bart Kamphuis. Dat komt omdat in het jaar 2012 TomTom Tom met een mooie belastingmeevaller kreeg te maken. En daardoor vertekent het cijfer voor dit jaar eigenlijk een beetje. De omzet daalde van 289 miljoen naar 268 miljoen. TomTom blijft last houden van de teruglopende verkoop... van inbouwapparatuur door slechte autoverkopen... en ook verkoopt het bedrijf minder losse navigatiekastjes. Google heeft ExxonMobil verdrongen van de tweede plaats... op de ranglijst van duurste beursgenoteerde bedrijven. Bij het sluiten van de beurs was Google vrijdag 289 miljard euro waard... en ExxonMobil 2 miljard euro minder... Op de eerste plaats van duurste beursgenoteerde bedrijven staat nog altijd Apple. Het gat tussen Apple en Google is groot. Apple was vrijdag 339 miljard euro waard. De Franse president Hollande is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Hij bracht met president Obama een bezoek aan het landgoed van Thomas Jefferson. Voordat Jefferson in 1801 president werd, was hij ambassadeur in Frankrijk. Obama en Hollande spreken vandaag elkaar in de Oval Office... onder meer over Syrië, het Iraanse kernprogramma... en de politieke crisis in Oekraïne. Morgen woont Hollande een staatsbanket bij... Op verdrukkelijk verzoek van de ex-vriendin van Hollande, Valérie Trierweiler... moesten de uitnodigingen voor het banket op het laatste moment worden herdrukt. En ook werd heroverwogen of dansen tijdens het banket nog wel gepast was... nu Hollande geen danspartner meer heeft. Het weer nog, eerst wat zon, later bewolkt en tegen de avond regen en veel wind. Het wordt 7 of 8 graden, ook morgen eerst droog en later regen. AVB Verkeersinformatie John Sahoka. Met 162 kilometer file is het een vrij normale ochtendspits. Een paar opvallende files door ongelukken. Zo staat er op de A2 richting Amsterdam. Bij Breukelen 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de ringig Amsterdam. De A10 staat er een ongeluk bij Slotenvaart. 6 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. De A12 richting Den Haag. Bij Noodop 5 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen Moordijk. 5 Kilometer. En op de A28 naar Utrecht, daar zat door een ongeluk... tussen het Harde en afwit L 8 kilometer. Ook daar zijn inmiddels alle races weer open. Straks wordt er geschaatst in Sochi door de vrouwen... maar ook de Nederlandse snowboardmannen komen in actie. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis van een beperkt aantal zaken. Anderen hebben een beperkte kennis van veel zaken...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 Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Zes minuten over acht. Goedemorgen. oud vicepremier en minister Els Borst is overleden. Ze is gisteravond gevonden bij haar huis in Beeldhoven. Ze werd vooral bekend als minister van Volksgezondheid... in de kabinetten Kok 1 en Kok 2. En ze gold als een van de kopstukken binnen D66. En dat is de partij waar u ook van bent. Roger van Bokstel, goedemorgen. Goedemorgen. Haar dood komt voor iedereen onverwacht, begrijp ik. Heeft u haar onlangs nog gesproken? Ja, heel veel. Echt heel veel. Ik had, ik had nog steeds enorm veel contact met haar, want uh, we deelden natuurlijk samen een passie voor de zorg. En, en, en ja, in 1994, 1998 was ik boordvoerder volkslonders, terwijl zij minister werd. En daarna hebben we samen in het kabinet gezeten. En ook nadien toen ik weer in de zorg terugging en zij zeer actief bleef voor patiëntenverenigingen, voor de kankerpatiënten, voor uh, allerlei doelen in de zorg, uh, hadden we enorm veel contact. En afgelopen zaterdag op het congres hebben we nog echt een hele tijd met elkaar staan praten over nou, hoe de euthanasiewetgeving nu uitpakt en wat er allemaal speelt. En ook op andere dingen, maar ook persoonlijk. Ik bedoel, ze, ze was altijd begaan met hoe gaat het met je kinderen. Uh, ja, het, het is echt een mokerslag, want, want het komt echt totaal onverwacht. Meneer van Bokstel, die zorg was haar passie voor de politiek al. En daarna ook, alhoewel ze is uit de politiek natuurlijk niet meer echt weggegaan. En daar kwam de politiek bij. Hoe wist zij dat te combineren? Nou, Els heeft na het overlijden van haar man, die acht jaar overleed voordat ze naar het kabinet kok 1 ging... Ze heeft daarna heeft ze echt haar, haar, haar leven dus echt bijgedraaid... hoewel ze echt over de streep getrokken moest worden om minister te worden. Ze wilde eigenlijk helemaal niet. Hans van Milo, Die heeft haar echt letterlijk verleid om, om ja te zeggen. Uh, omdat Wa waarom zij... wilde ze niet? Nou, zij was geen politica uh, eigenlijk. Uh, dat deed ze, uh, daarna overigens fantastisch. Maar in de kern was er gewoon echt een professional iemand die geïnteresseerd was... in. De wetenschap in, in het lot van mensen. En, en vond dus eigenlijk. Uh, ja, vond eigenlijk altijd gewoon iets. waardoor ze ook niet makkelijk kon. marchanderen met standpunten. En dat was ook haar kracht. Uh, dus, als zij iets vond, was het wel overwogen. dan stond ze letterlijk voor haar zaak. En daar heeft ze ook acht jaar. Ik bedoel, er is bijna geen minister van Volksgezondheid. die acht jaar in het blijft. in heel Europa. Maar zij heeft het acht jaar geweldig volgehouden door zichzelf te blijven, trouw aan haar uh, medische uh, eten uh, en, en altijd op te komen voor de belangen van patiënten, maar ook van de professionals, van de dokters. En altijd dat evenwicht proberen te bewaren, zorgvuldig te zijn en, en, en dat ook nog eens met een enorme humor en vaak gezonde zelfspot. Ze kon geweldige grapjes over zichzelf maken, uh, bescheiden. Uh, ja. Ja, het is, het is, echt, het is voor het Nederland een verlies dat uh, groter is dan veel mensen zich misschien zullen realiseren. Want ze heeft in moeilijke tijden met de bezuinigingen uh, enorm veel wetgeving voor elkaar gebracht... Nou, een, bijzondere, een bijzondere wetgeving, meneer Van Boksel, de euthanasiewet, wet, toetsing, levensbeëindiging, door de Eerste en Tweede Kamer, geloodst, uh, samen ja. met de minister van Justitie natuurlijk destijds. Ja, ja ik had dus Was... zelf ooit de initiatiefwet gemaakt en toen, toen het kabinet Paars 2 ontstond, toen is besloten om de initiatiefwet ook naar het kabinet te halen, zodat ook een minister het kon verdedigen en ja. dat heeft zij... Uh, echt, echt heel bijzonder gedaan. Ja, dat... maar, maar, en niet alleen dat. Ze heeft ook de wet voor patiëntenrechten, voor kwaliteit in zorginstellingen. Het uh, is een eindeloze lijst. Ja, maar het zijn, het zijn gecompliceerde wetten, omstreden wetten. Kon ze dat uh, voor elkaar krijgen vanwege haar kennis? Ja, absoluut. Betrokkenheid, kennis. Uh, ook respect voor, voor andere meningen. Uh, ik zie nu wel in, in kranten terugkomen dat ze natuurlijk een keer excuses heeft aangeboden omdat ze. ...in de krant had gezegd, het is volbracht. En dat ja. was natuurlijk echt tegen het zere been van... Uh, ...maar dat is nooit haar bedoeling zo geweest. Uh, uh, ze is... Uh, Want dat was een verwijzing was op... naar de uitspraak van uh, Jezus aan het kruis, geloof ik. Ja, dat, dat, dat, daar ging dat om. En, maar dat was haar bedoeling helemaal niet. Kijk, zij, zij was echt het integer tot op het bod. En... en uh, ze heeft het ook ruidelijk erkend en, en gezegd: dat had ik zo niet moeten zeggen. Uh, want ze heeft het hele debat met zoveel respect gedaan naar alle woordvoerders. Of het nu de SGP was of de ChristenUnie, de, de, anders denken. Respecteerde ze, alleen ik zeg erbij: zij had echt gewoon heel erg doorleefde eigen opvattingen. Ze was gelouterd door het leven. Uh, Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt, uh, veel ziektes om haar heen gezien en. en ja, je kon bij haar nooit twijfelen aan haar eruditie en, en invoelingsvermogen. En gelukkig was ze niet perfect. Nee, in tegendeel. Ik bedoel, ze mankeerde ook wel wat. En, en ze kon lekker kwebbelen. Uh, wat dat betreft was het altijd prachtig om... Uh, als je haar gewoon tegenkwam, ja, dan kon het ook echt over koetjes en kalfjes gaan... en over leuke tripjes die ze met haar kleinkinderen maakten... Uh, maar het is wel echt een hele bijzondere vrouw. Ze heeft niet voor niks vorig jaar nog de Aletta Jacobsprijs gekregen. Wat echt een erkenning is voor haar kwaliteit in de zorg. En ja, ik ga het verschrikkelijk missen. Echt enorm missen. Dat kan ik me voorstellen. Dank u wel. D66-Politicus Roger van Bokstel. Grote vraag in het Kamerdebat van vandaag is of minister Plaster kan aanblijven als minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft de kamer niet goed ingelicht over de metadata die de inlichtingendiensten verzamelden. Daar gaan we over praten met Cyril Feinhout, hoogleraar rechtsvergelijking. En hij onderzocht ook het toezicht op de veiligheidsdiensten. Meneer Feinhout, goedemorgen. Goedemorgen. De minister gaf in oktober niet de juiste informatie. Bleek niet helemaal te weten wat er nou aan de hand is. Maar dat wist de AIVD ook niet van de mivd is het dan met al niet een heel vreemde zaak? Nou ja, ik weet niet wat de AIVD wist of niet wist. In elk geval is er kennelijk ook iets misgegaan... in de discussie tussen de minister en het hoofd van de AIVD. Anders kan ik me niet voorstellen dat wat er is gebeurd... ook werkelijk gebeurd is. Hoe ernstig is dat, dat die twee elkaar niet hebben verstaan? Nou, dat is wel heel ernstig, ja. Want het hele stelsel van toezicht berust in zekere zin op de verantwoordelijkheid... van de minister van Binnenlandse Zaken voor de AIVD... en van de minister van Defensie voor de MIVD. Dus de Tweede Kamer en andere partijen gaan ervan uit... dat dat een slotvaste relatie is. Ja, terwijl het heel lang heeft geduurd... voordat bekend was wie deze informatie verzamelde. Ja, dat is op zich natuurlijk eigenaardig... want begin oktober, rond de 10e oktober... heeft het hoofd van de NSC nog aan Binnenlandse Zaken verzekerd dat Nederland zogezegd geen target was van de Amerikaanse diensten. Dus plasterk en, en zijn, de mensen om hem heen waren dus echt wel gewaarschuwd. Dus het is des te eigenaardiger dat dan op die 30ste oktober... door die minister wordt gezegd dat het uit Amerikaanse kringen komt... deze grootscheepse afluisteroperatie. Dat is eigenlijk met elkaar totaal niet te, ruim, te rijmen... Dus je vraagt je af wat er is gebeurd, zeg maar, tussen de 12e oktober en de 30e. Wie heeft daar de minister op het verkeerde been gezet? Of heeft hij naar niemand geluisterd en, en zelf bedacht hoe het zat? Heeft u er een beeld van hoeveel greep een minister van Binnenlandse Zaken heeft op die veiligheidsdiensten? Nou ja, de vaststelling van mij twee jaar geleden was dat zijn positie te zwak was ten opzichte van de AIVD. En de commissie dessins die de evaluatie heeft gedaan van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten heeft verleden jaar dezelfde vaststellingen gedaan. en is ook aanbevolen dat dus de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken... de beschikking moet krijgen, samen met de minister... over een kleine unit van doorgewinterde, gekwalificeerde ambtenaren... om de aansturing van de AIVD op niveau te krijgen. En op basis waarvan constateerde u dat toen? Nou, Dit waren toen gesprekken die ik gevoerd heb op verzoek van de voorzitter... van de commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten over de regeling en de werking van het toezicht op die diensten. Die kennelijk dus, dat is grondig aangepakt... maar niemand heeft daar naar geluisterd, kennelijk. Nou ja, dat, werd, dat was een heel moeilijk punt in de discussie over het rapport. Met name uit de hoek van Binnenlandse Zaken kreeg ik toch wel te verstaan... Hè, dat mijn opmerkingen over de te zwakke positie van de minister... dat die eigenlijk eh, hun niet erg bevielen. En dat ze dus kennelijk ook niet veel zin hadden... om in die positie eh, wijzigingen te brengen. Je mag hopen dat nu met het rapport van de commissie... Dessens het wel gebeurt. En zeker na die enorme blunder... die de minister op 30 oktober begaan heeft. Ja, In de brief uh, gisteren aan de Kamer... Uh, kwam de verdediging wat naar voren. Uh, toen uh, is gesteld dat de minister de Kamer... niet eerder heeft ingelicht... toen hij blijkbaar wel wist hoe het zat... Uh, omdat er een afweging moest worden gemaakt... tussen informatieplicht en belang van de staat. Wat ja. vindt u daarvan, van die motivatie? Nou, ik vind het niet uh, erg sterk. Om uh, verschillende redenen niet... Uh, Kijk, de minister hoeft natuurlijk niet uiteen te zetten wie er in Nederland worden afgeluisterd... en welke data in relatie tot die telefoontaps nog meer worden verzameld. Dat kan iedereen begrijpen. Maar aan de andere kant, de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten... heeft in 2009 al een rapport gepubliceerd over die zogenaamde SIGIN, dus die signaalinformatie... Waarin op de pagina's 6, 7, 8 en volgende iedereen kan lezen over wat voor metadata, hè, want daar spreekt men dan van. Ja. Over wat voor metadata dat dit gaat en hoe die worden verzameld. En dan hoef je, dus je niet grijpzinnig over niks, te doen? Nee, er wie wie is helemaal niks staatsgeheim aan. Ik mag nog even een ander uh, argument in het midden brengen. Op 18 november heeft de Director of National Intelligence, dus dat is de centrale man in, de, in het stelsel van de Amerikaanse inlichtingendiensten die heeft zelfs de richtlijn voor de NSA gepubliceerd. Op een aantal punten wel gezwart, maar iedere Amerikaan en iedereen die Engels kent... die kan sinds 18 november lezen hoe het werkt bij de verzameling van die zogenaamde metadata. Dus het is vrij, vrij absurd zeg maar, om nu het belang van de staat in te roepen voor Nederland. Ja, het klinkt amateuristisch. Ja, men weet het kennelijk niet. Men is erg verlegen met de situatie. Men grijpt naar de noodrem, he? dat is de veiligheid van de staat... of de nationale veiligheid, of het belang van de staat. Maar dat is gewoon niet hard te maken. Dat, dat, dat, dat is een strijd met alles wat er de voorbije weken en maanden... in Nederland en ook nationaal is gebeurd. We gaan kijken wat het doet met minister Plasterk. Dank u wel voor uw uitleg. Cyril Feynoud, hoogleraar Rechtsvergelijking... en hij onderzocht de toezicht op de veiligheidsdiensten. De verkeersinformatie naar de ANWB. Ochtendspits met ongelukken, Jonse Hoka. Ja, inderdaad, er zijn een aantal ongelukken gebeurd. Nou, de meeste vertraging door een ongeluk heeft het verkeer op de ring van Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Nieuwendam en de Affedraai 9 kilometer. Het is wel goed nieuws, want inmiddels zijn daar wel alle rijstokken weer open. Dat was nog nooit gebeurd. Nederlands goud op de 500 meter. Ook nog nooit gebeurd. Twee keer een heel oranje podium tijdens de Olympische Spelen. Zo succesvol begonnen de Spelen nog nooit. Feest dus in het Holland Heinekenhuis. We zijn er vanochtend aangekomen. Drie uur uh, in de auto. Zes uur vertrokken met het vliegtuig. En uh, vervolgens 1, uh, 2 en 3. Al meegemaakt. Fantastisch. Ja, het is eigenlijk te goed. Hè. Dus uh, alle dagen die nog komen. Die, uh, die kunnen alleen maar minder. Hè. Koops, directeur sport van de KNSB. Wat is hier aan de hand? Nou, er zit een hele, we zit een hele vruchtbare grond getroffen in Sochi. Daar kan er ja, niet aan liggen. Het loopt. We, we hebben een prachtig huis. Uh, alles is gewoon geregeld. Ja, maar daar uh, profiteren alle ploegen van. Maar ja, weet je, als je begint met 1, 2, 3... dan zit er natuurlijk al een soort uh, gevoel in je team van... wauw. En dan komt de volgende dag hup, weer een medaille eroverheen... Ja, en dan, en dan valt nu opeens alles op de goede plek. Maar dit enorme succes, al die medailles binnen de eerste drie schaatsdagen van deze Spelen... dat kunt u niet alleen maar verklaren doordat de omstandigheden hier in Sochi goed zijn? Nee, dat komt natuurlijk door de aanloop die we de afgelopen acht jaar uh, hebben gehad. Uh, het merkenteam-systeem is steeds verder ontwikkeld. Ik denk dat we uh, sporttechnisch hele goede coaches hebben. We hebben een hele ervaren ploeg. Heel veel mensen hebben al op de Olympische Spelen gestaan... Ja, en, en, en er is een ongelooflijke harde competitie in Nederland om überhaupt al mee te mogen doen. Maar hier had niemand op gerekend. Nee, maar dat kan niemand voorspellen. Dat, dat, dat is ook niet te voorspellen. Dat, dat, dat, dat valt of dat valt niet. Niemand in de poeltjes heeft dit volgens mij goed ingevuld. Maar als er toch eentje is, dan, dan heeft hij volgens mij ook een staatslotje gewonnen. Als je nou kijkt naar het rest van, van de Spelen, is dit dan ook meteen de psychologische tik naar de andere landen uit het veld slaan. Nou, als ik een ander team zou zijn, zou ik zeggen van en nu komen wij. Nou, wij moeten heel goed uh, op gaan letten nu de komende dagen. En we moeten iedere dag heel erg scherp zijn. Niet nadenken over medailles, niet nadenken over resultaten. Taak voor taak, dag voor dag, afstand voor afstand, persoon voor persoon. En dat houden we graag zo. Schuilt er ook niet tegelijkertijd een gevaar in? We hebben bijvoorbeeld al Noorse insinuaties gehad. Dat klopt iets niet. De Nederlanders zijn te goed. Nou, ik, ik laat het graag bij die insinuaties. Dat uh, laat ik ook graag aan de Noorden. U heeft erover gesproken met ze. Ja, maar in de Bergen zijn ook bepaalde landen die heel veel medailles winnen. En, uh, het is ook wel eens andersom geweest. Ik vind dat we ons moeten concentreren op onze eigen taak. Wat anderen wel of niet doen, is niet belangrijk. Wij moeten ons kopie erbij houden en verder niet. En als je kijkt naar de lange termijn, het is nooit goed als één land al te dominant is. Nee, maar als we kijken naar vandaag, hoe dicht het bij elkaar lag. Twee missetjes van een Nederlander we hadden maar één medaille gehad. Mensen uh, kunnen gaan zeggen, het is een Nederlands onderrondje geworden. Waar, daar kunnen wij niks aan doen, dat wij op dit moment uh, hele goede vorm hebben. Dat we het in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Dat leidt tot dit succesje, misschien moeten andere landen dat gaan kopiëren. Zellig. Een verslag van Matthijs van de Wiel. Gaan we naar Drachten? Daar vertrekken op dit moment 160 medewerkers van de sociale werkvoorziening, CAPARIS. Ze gaan actie voeren tegen de participatiewet, die een einde maakt aan de sociale werkplaatsen. Omdat die mensen dan maar in het reguliere bedrijfsleven moeten gaan werken. Dat stuit op verzet. Hoorden we Mijno Remmers de Ik... hele ochtend al over vanuit Drachten. Maino. Hoe boos zijn ze? Ja, best wel boos en daarom stappen ze nu hier in de bus... aan de rand van Drachten bij Caparis de vestiging hier. Oh, wacht even, het is nog wel een, een heel geregeld met de bussen. Hey, heb jij even? Want onze bus van van Amperelaan komt straks bij jullie. Dus we gaan bij jullie verzamelen, want jullie bus komt uit... Bus 23 staat er klaar voor, inderdaad, aan de Amperelaan... waar de actiepetjes al opgezet zijn. Een flinke rit richting Den Haag, inderdaad... Ze gaan er actie voeren, hè? Maar het is nog een heel gedoe met de bussen, want er zijn meerdere vestigingen van Caparis. In de Leeuwarden, in de Heerenveen en hier in Drachten. Het wordt een belangrijke dag, hè? Ja, het wordt in, in principe wel een belangrijke dag, ja. Dus het is maar net wat de, de regering nou wil. Wat de, wat de kabinet wil. Ja, zou dit nog zo de aan de dijk zetten? Heeft dit nog zin, denken jullie? Ja, anders doe je het natuurlijk niet, maar het lijkt zo toch een, een, een halstarige minister, hè? Uh, dit, is Kleinsma. dit is inderdaad een uh, minister die uh, een eigen dunk heeft en uh, daaraan vasthoudt. En dat vind ik een beetje jammer. Ja. Dus, uh, ja, de, de SW die gaat op deze manier uh, het, het onderspit delven. Dat is niet leuk. Uh, nee. Wat doen jullie zelf allemaal? Jullie werken ook op deze vestiging? Wij werken hier op, uh, in deze vestiging. Ja. Ik, ik op afdeling elektro. En uh, er zijn hier een aantal mensen die werken op afdeling tabak. Ja. En, uh, en uh, afdeling schakel. Schakel is dus een uh, werk-leerproject. Uh, nou zegt de minister, dat kan ook gewoon bij normale bedrijven. Uh, ja, maar er zijn ook mensen bij die hier, hierbij staan, die sowieso in een vrij bedrijf uh, niet mee kunnen komen of die prestaties kunnen leveren die dus, uh, een gezond persoon wel kan. Ja. Dus, uh, en jullie zijn ook bang dat die bedrijven misschien er niet zo happig zijn om mensen van, ja, van jullie in dienst te nemen? Dat er geen uh, banen zijn gewoon? Nou, er zijn inderdaad uh, weinig banen. En we zijn inderdaad uh, bang dat het uh, inderdaad, uh, bedrijven zijn die dat niet toelaten. Dus Je zegt uh, ik neem liever tien gezonde ja? mensen aan dan één zieken. Maar jullie zijn toch niet ziek? Uh, nee, ja, in hun ogen misschien wel. Ja. Even ondertussen kijken hoe het met de bussen gaat. Ja, het gaat prima. Het uh, moest even wat rechtgezegd worden, maar dat is weer helemaal klaar. Oké. Okay. Nou, Moeten jullie al naar binnen? Of, uh... Ja, Ze mogen wel naar binnen, hoor, jongens. Ja. Ja. Jullie mogen naar binnen, ja. Mooi. Ik moet nog even wat spullen uit de auto halen. Ja, fluitjes, fluitjes pandoeken, pandoek, petten. petten. Al dat spul, dat ga ik nu ophalen. Dus, uh, de bus stroomt vol. Hey! Actie, actie, ja. Actie, dat hoort dan hè. Actie, actie. Wie de huizen gaat, een beetje de actieleider, gewapend met plastic tassen vol met fluitjes. Ja. Dat gaat de chauffeur leuk vinden, zeg ja, het reis. Ik denk dat ik die ook uh, maar uitgedeeld als willen zijn. Want ja, uh, dat uh, lijkt me heel fijn voor de <laughs> daarom, chauffeur. Ja, daarom. Daarom. <laughs> zeg wat uh, wordt dit voor een dag? Wordt dit een dag die Kleinsma gaat overtuigen? Denkt u? Ik denk in ieder geval dat het een dag gaat worden die ha Kleinsma zich nog heel lang gaat herinneren. Want uh, he, wij zijn weet, het... hebt u ook een afspraak. Gaat ze ook? Uh, ter plekke komen? Ik weet niet of mevrouw Kleinsman zelf ter plekke komt. Er komen wel politici, maar ja, u weet ook, er is vandaag ook een debat in de Kamer over de positie van Plasterk. Dus ik hoop, ik hoop dat de politici komen. Maar, uh, we zullen... Ik wens jullie een mooie reis. Ja, bedankt. De directeur blijft achter, zie ik. De directeur blijft achter, die plast op de winkel. Ja. Eh? Deze organisatie is in goede handen, dus... Uh... Nou, dan praten wij zo nog even door over de plannen van de minister, terwijl de bus in de eerste verstelling gaat en vertrekt naar Den Haag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 Journaal. Wat voor dag is het vandaag? Het is de dag waarop wij terugvechten. Oh. The day we fight back, Marcel. Ja, eindelijk. Dependence day lijkt het wel. NOS-tech-expert <laughs> Rashid Vins. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat, uh, dit wist ik nog even niet. The day we fight back. Dat is de dag volgens privacyvoorvechters in Amerika... dat we een vuist maken tegen alle inlichtingendiensten... die ons maar blijven afluisteren en van alles van ons weten... waarvan we helemaal niet weten dat ze willen. Dus we moeten er tegen opstaan. Zeggen die privacyvechters, we moeten demonstreren en we moeten ophouden. En waar, waar kan om. ik mij vervoegen? Ja, helemaal nergens. <laughs> oh. Niet in Nederland althans. Um, als je op de website kijkt van de uh, Day We Fight Back, dan zie je dat er wat demonstraties en bijeenkomsten zijn. Vooral in de VS en een paar nog in een paar andere Europese landen. Maar in Nederland is er eigenlijk geen aandacht voor. We hebben in Nederland Bits of Freedom. Dat is een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. En die zegt eigenlijk al... ja, we hebben eigenlijk niet de mankracht om hier aan mee te doen... en om nou uh, met spandoeken op straat te gaan lopen. Dat is niet echt iets voor ons. Nou ja, zelfs zij al eigenlijk niet meedoen... dan uh, is het niet zo heel erg goed gesteld met Nederlanders zijn helemaal murf geslagen, Ja, mij. er zijn een hoop mensen die denken... nou ja, we worden afgeluisterd. Het is maar zo. En uh, het heeft niet zoveel zin om daar tegen te demonstreren. Dat zijn demonstreren. We toch een slappelingen mensen. Ja, misschien wel een beetje. Ja, inderdaad. toch? Ja. Onze volksvertegenwoordiger ga, ging, gaat daar iets aan doen. Natuurlijk met minister Plasterk. Hè? Want uh, we hebben het de hele tijd over die 1,8 miljoen uh, records aan metadata. Ja. Hadden we het net met hoogleraar Fijnhout al over. Op zich is het... Zegt hij dat geen staatsgeheim dat dat wordt afgetapt. Maar waar gaat het om? Wat, is, wat zijn het voor gegevens? Eigenlijk? Ja, dat kan best verwarrend zijn wat metadata is. Maar je kan het het beste vergelijken met een gespecificeerde telefoonrekening. Daar staat natuurlijk op wie je gebeld hebt, hoe laat je dat gedaan hebt, welke dag, hoe lang. Nou, dat soort gegevens, dat is metadata. En het gaat dus om 1,8 miljoen gesprekken, sms'jes. En grappig genoeg stond in de brief ook faxen doen blijkbaar mensen nog. Ja. Uh, allemaal satellietcommunicatie. Ja, de apotheek. Daar, daar wordt nog naar gevraagd. Ja, precies. Dat is, dat is inderdaad zo. Alleen waarschijnlijk geen Nederlandse apotheek. Want dat stond ook in de brief van Plasterk. Het gaat alleen om telefoongesprekken en sms'jes... waarbij of uh, de bestemming of de afzender buitenlands is. Dus het gaat per, sat per satelliet toch, hè? Ja, klopt, ja. Inderdaad. klopt inderdaad. En uh, Plasterk zegt ook... alle uh, Nederlandse nummers die in die lijst van 1,8 miljoen staan... die zijn onherkenbaar gemaakt voordat ze aan de buitenlandse inlichtingen diensten ja, zijn gegeven. Ja. Zegt hij tenminste. Hè? Ja precies, ja. hij zegt wel meer, hè? dat hebben we gehoord. W wat uh, kunnen we met die gegevens? Wat kan men daarmee? Nou, stel je voor dat je een terrorist op het oog hebt... en je weet toevallig ook het telefoonnummer van die terrorist... dan zou je natuurlijk kunnen zien met wie diegene allemaal belt... en waar diegene waren op het moment dat je ze belde... en uh, waar diegene zelf was. En zo kom je misschien wel andere verdachten op het spoor. Dus dat is eigenlijk simpel gezegd uh, de, de belangrijkste reden... om metadata te verzamelen. Om te kijken uh, met wie een verdachte allemaal communicatie heeft... waar die verdachte is geweest en uh, waar andere verdachten misschien zijn. Ja. En die 1,8 miljoen records, was nog niet gegeven, is dat veel. Nou ja, voor een computer is dat helemaal niks. Het klinkt voor ons heel veel. 1,8 miljoen. Verzameld in een maand, hè, ergens uh, rond de jaarwisseling tussen 2012 en 2013. Klinkt voor ons heel veel, maar een computer kan heel makkelijk zoeken in, in, uh, in iets van 2 miljoen records, zoals dat heet. Het is ook niet moeilijk ze af te tapen. Is het gewoon een, een aftapje, zeg maar? Nou, dat is nog een beetje vaag hoe dat is gegaan. We weten, in Amerika heb je een hele grote telecommaatschappij, Verizon heet die, en die was verplicht om aan de NSA zijn gegevens af te staan. Dus daar hoefden ze helemaal niet voor te hacken. Het kon ze gewoon via de rechter spelen. Zeiden ze gewoon: Je moet dat inleveren. En of dat hier ook zo is gebeurd, of dat er echt uh, is gehackt om aan die metadata te komen, dat is niet duidelijk. Goed. Rashid Finch, NOS Tech Expert, dankjewel. Straks gaan we uiteraard naar Sochi en het zuidwesten van Engeland heeft nog steeds natte voeten. Nou, natte knieën volgens mij ook.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 Half negen geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal, Jan van der Putten. Waarschijnlijk wordt er in de loop van de ochtend... meer bekend over het overlijden van oud-minister Els Borst. Zij werd gisteravond doodgevonden in haar garage thuis in Beeldhoven. Omdat niet meteen duidelijk was dat ze op een natuurlijke manier is overleden... werd een onderzoek ingesteld. En de politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. D66-prominenten roemen haar bestuurlijke kwaliteiten. En de huidige minister van Volksgezondheid Schippers... noemt haar een vastberaden minister met grote verdiensten...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 En TomTom Tom heeft een moeilijk vierde kwartaal achter de rug. De winst van de producent van navigatieapparatuur daalde naar 3 miljoen euro. Een jaar eerder was het nog 99 miljoen, kwam door een belastingmeevaller. De omzet van TomTom Tom daalde van 289 miljoen naar 268 miljoen euro in het vierde kwartaal. En dat zijn de hoofdpunten. Marco Verhoef bij Weerplaza. Vertel me iets moois. Ja, dat zou ik ook wel willen eigenlijk. Maar ja, eh, we moeten wel aan de waarheid houden. Althans, aan de verwachting, laten we het daarop houden. Eh, op zich valt het nu al mee. Eh, we hebben te maken met een paar opklaringen. De zon kan af en toe even schijnen. Het is in ieder geval op de meeste plaatsen droog. Dat blijft niet zo vandaag, want in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. Tweede helft van de middag in het westen wat regen. En langzaam breidt die neerslag zich dan oostwaarts uit. En dat betekent dat het vanavond in het hele land van tijd tot tijd regent. Laat in de avond wordt het langzaam weer droog. En in de tussentijd hebben we dan ook een stevig windveld te pakken gehad. Vooral in de kustgebieden kan het vanmiddag en vanavond hard waaien. En dan hebben we het over windkracht 7. En de komende dagen? Ja, het blijft een beetje herfstachtig. Dat zo mogen we toch eigenlijk wel noemen. Het weer van vandaag kunnen we kopiëren naar morgen. Ook dan beginnen we met zonnige momenten. Later op de dag een storing met regen. En die is wat agressiever. En dat betekent dat er nog wat meer wind bij staat. Morgenavond zou het in de kustgebieden zelfs wel eens eventjes kunnen stormen. Dan hebben we het over een windkracht 9. Nou, zowel vandaag als morgen temperaturen van een graad of 7. En ook de komende dagen blijft het van tijd tot tijd winderig. Aan de zachte kant en ook wisselvallig. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Johnson Hoka. De tellen staat op 148 kilometer. Een vrij normale ochtendspitsen zijn er een aantal ongelukken gebeurd. Onder meer op de A12 richting Den Haag bij Nooddorp. Daar staat 5 kilometer en er is één reis ook dicht. Op de A28 als richting Hogeveen. Tussen assen Zuid en Afreddwingelo 5 kilometer en daar is de linker ook dicht. En op de A44 richting Amsterdam staat 3 kilometer bij de Afrit Oude Wetering. Ook daar is de linker ook dicht. En op de A50 richting Apeldoorn, daar is het misgegaan bij Epe. Daar staat 4 kilometer. En ook daar is de linkerreis ook afgesloten. De hele ochtend op Sky News zien wij al verslaggevers tot hun knieën in het water staan. Hele dorpjes wachten daar in Zuidwest-Engeland op hulp van het leger. Straks meer daarover van onze correspondent Arjen van der Horst. Uh, declareren! declareren.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 het nieuwe overtoom is Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en werkplaats. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Groot Nederlands feest was het gisteren op de Olympische 500 meter voor de mannen vanmiddag. Dan zijn de vrouwen aan de boord. beurt voor de kortste afstand in Sochi. Steven Dalebout staat al langs de baan. Steven, is de rust inmiddels wel wat teruggekeerd in de Adler Arena. Ja, het is een stuk rustiger ja, dag gisteren dat met al die wel. consternatie in deze hal. Michel Mulder is wel weer op het ijs. Hij kwam zojuist... Voorbij schuiven met een andere Olympisch kampioen. Dat mag ik nu zeggen over Michel Mulder. Samen met zijn coach Gerard van Velder hier voorbij. Ja, wij zitten langs de baan. Ik en Paulien van Deutekom. Paulien, goedemorgen. Ja, dat, dat was wat gisteren. Die tijdwaarneming. Is dat iets wat nog wat door gaat hebben vandaag? Bij de, bij de vrouwelijke schaatsers die nu de 500 meter moeten gaan rijden. Nou, ik, ik denk dat, uh, dat elke rijder wel, uh, als, als je op nummer 1 staat. Als je, kampioen, je, je je Olympisch kampioen waant. Dat je wel eventjes... Uh, nou ja, een aantal uh, minuten misschien wel gaat wachten voordat je zeker weet dat je het echt bent. Want ja, ja het was wel gisteren. Het, het was wel een. Ja, het is gewoon niet, niet mooi om te zien. Het is, uh, het is ook echt niet goed voor, voor zo'n sportbeleving. Want ook voor een, als je naar Jan kijkt, die, die gewoon echt bijna. Ja, een, een minuut of, of, of zo denkt dat hij Olympisch kampioen is. En wat het met je doet. Je, je, die ja. euforie en, en, en heel je lichaam, die komt helemaal in extase. en... Dan in één krijgt te horen dat het niet zo ja, is. Nou, dan val je... Ja. Ja, het is, dat is en ook, echt voor Mulder, ook voor ja, Michel Mulder. Mulder is, is ja, voor Mulder was. het Dat is ook een beetje met... een rare beleving van Olympisch kampioen worden. Ja, ja. Maar even, even kort, want uh, die, die tijd zoals hij nu staat... Moeten er wel, kunnen we er wel gewoon vanuit gaan dat dat de tijd is? Hebben de finishfoto erbij gepakt? Moeten we daar nog over twijfelen? Of is, klopt dat gewoon? Nou ja, je gaat vanuit... Dit zijn de Olympische Spelen. Dus je gaat er wel vanuit dat, dat ze dit allemaal ook nagecheckt hebben. En goed bekeken hebben. En uh, dat het goed is. Laten we, wel, laten we dat hopen. Maar ja, dat... dat dat moet haast wel. Nou, vandaag in, in ieder geval geen Nederlands podium, zou je zeggen. Op die 500 meter voor de vrouwen. Collega Sebastian Timmerman heeft uh, beloofd een rondje te geven aan het Holland-Heinekenhuis. Als dat wel gebeurt. <laughs> dus uh, er is nog een extra dimensie aan deze wedstrijd. Uh, Margot Boer zou eventueel natuurlijk wel voor een medaille kunnen gaan. Maar Margot Boer werd vaak vierde bij het WK Sprint in Moskou. In Calgary werd ze vierde. En ook vorige maand in Nagano bij het WK Sprint werd ze vierde. En op de Olympische Spelen in Vancouver vier jaar geleden werd ze ook twee keer vieren. Dat is wel iets waar Boer deze week aan heeft teruggedacht. Nou, wat vooral door mijn hoofd speelde is dat ik zeg maar in Vancouver bijvoorbeeld twee keer vieren werd... met een race waar ik niet alles eruit heb gehaald wat erin zat. En dat, dat is meer wat er zit dan, dat ik echt, dan die vierde plek. En een week sprint in Moskou waar ik vierde werd... Heb ik alles op dat moment eruit gehaald wat erin zat? Dus ik kon ook niet harden. En in Calgary was ik ook vierde. Daar kon ik ook niet harden op dat moment. Dus dan, dan is het gewoon wat het is. Ja. En uh, als je vierde wordt, en met dat je niet alles hebt gegeven, en dan, dan is het zeg maar uh, wel iets vervelender. Ja, er zijn natuurlijk nog drie andere Nederlandse deelnemers vandaag. Pauline, Lotte van Beek, Laurien van Ries en Marit Leenstra. Maar we moeten het echt van Margot Boer hebben, neem ik aan. Ja, Margot Boer die heeft natuurlijk bij het KKT uh, de kwalificaties laten zien... dat ze echt in vorm is. En ook op de WK uh, Sprint reed ze twee hele goede 500 meters. En als ze zo erin staat en, en van vier jaar geleden ook wel weer geleerd heeft... van ja, je moet alles geven. En dat zagen we ook bij die mannen. Hè. Onze, de Nederlandse mannen, die hebben ook echt vol overtuiging gereden. En als je dat doet... Ja, dan kan ze hele mooie dingen laten zien. Maar dat kan ook... Laurien van Riesen. Toch Want, wel? Ja, Laurien die, die was vier jaar geleden... natuurlijk, uh, had ze een brons medaille. En uh, als zij het... te pakken heeft, en met name die bocht... als ze daar de snelheid kan... Uh, kan krijgen, dan, dan, dan moet je... Nou, dan kunnen we van Laurien ook nog wat wachten. Maar ja. dat zou wel echt een verrassing zijn. Ja, en dan gaat het... Eerlijke wijze om de bronzen, heel misschien de zilveren medaille. Want sang Lee, dat is de grote mevrouw op deze, op deze afstand. Ook een hele grote sterren in Zuid-Korea. Die kan ja. daar niet over straat. Die wordt aangevallen door iedereen. Die willen wil handtekeningen van haar. Maar zij rijdt zo bijzonder snel. Die dit jaar. Rijdt, ja. Het dit, dit is de wereldrecordhoudster. En zij is zo sterk. En ja, zij gaat die. Ja, ik neem aan dat ze hier gaat doen wat ze altijd doet. En uh, zij maakt er bijna nooit fouten. Dus, uh, maar goed, het, is, het kan altijd dat er iets, iets gebeurt. Het blijft sprinten. En dan moeten twee afstanden moet goed gebeuren. Maar uh, ja, ik ga er wel vanuit dat zij gewoon doet wat ze, wat ze kan. We houden ook de klok in de gaten. De afstand, de 500 meter, begint vanmiddag om kwart voor vijf Russische tijd. Dat is dus om kwart voor twee Nederlandse tijd. Radio Olympia begint om, uh, om twee uur. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere sporten op te spelen vandaag. Om elf uur Nederlandse tijd begint het halfpipe snowboarden met uh, Dimitri Jong. Die twee weken geleden nog zijn pols brak en nu daar dus wel gewoon aan de start verschijnt. En Dol van der Wal ook daar en titelverdediger uit Amerika, Sean White... Hij gaat een triple cork 1440 doen. Dat is een, uh, een trucje met uh, drie keer over de kop en één keer een schroef daarin. En verder is er ook nog uh, langlaufen. De sprint voor mannen en vrouwen. Twee Noorse medailles misschien wel voor uh, Marit Björgen en Petter Noorthoek. Om uh, half drie is dat en om half zeven vanavond een nieuw onderdeel. Skispringen, kleine schans voor vrouwen. Voor het eerst dus op de spelen met daar als topfavoriete Sarah Takamashi uit Japan. Steven Dalebout hoorde u vanuit de Adler Arena. Daar zijn we vanmiddag natuurlijk dan weer bij Radio Olympia. Hij praatte trouwens met Paulien van Deutenkom, onze commentator. En over die snowboardmannen gesproken. Dimit Jong en Dolf van der Wal... die komen vanaf 11 uur inderdaad in actie op het onderdeel halfpipe. En De Jong weet in ieder geval wat voor parcours hij kan verwachten. Ik ben er geweest vorig jaar met test -event. De shape van de was heel erg goed. Het was wel heel erg warm, dus we waren met zout veel bezig. In de midden... Ja, kwam het eigenlijk. Ja, het was gewoon echt te zacht. werd vrij hobbelig Maar verder de shape van de half was uh, erg goed. Uh, de afgelopen twee jaar eigenlijk bijna elke World Cup uh, half bij in de finale gestaan. Podiumplek. Soms uh, vierde, soms vijfde. Altijd wel dichtbij. Dus in uh, ieder finale. En dan probeer je toch... Uh, ja, voor een medaille uiteindelijk te gaan. Het is een spectaculaire discipline. We gaan erop vooruit kijken met Jodie Koenders... oud-Nederlands kampioen, snowboarden op de halfpipe. En uh, manager trouwens ook van Dol van der Wal. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Twee Nederlandse deelnemers in die halfpipe. Hoe bijzonder is dat? Ja, waanzinnig. Ik bedoel, uh, het Nederlands snowboardifo komt eigenlijk een beetje tot zijn recht... Ja, terecht, want daar zijn wij al lang mee bezig. Hier is naartoe gewerkt. Ja, nou, misschien is er niet genoeg aandacht voor geweest. Maar uh, je ziet nu ook dat er veel meer media-aandacht is voor het snowboarden. En het niveau van het Nederlands snowboarden is al uh, een tijdje op een hoog niveau. Uh, wat ik ermee bedoel is dat het eigenlijk een beetje erkenning krijgt... Uh, wat het eigenlijk uh, hoort te krijgen. Ja, die erkenning komt natuurlijk ook met begrip. Dus laten we nog even bespreken. Halfpipe, het woord zegt het al, het is een halve pijp. Maar wat moeten ze daarin doen, die snowboarders? Ja, het is een, is een half pijp inderdaad. Uh, je moet daar verschillende trucjes in doen. Uh, minimaal één recht doorsprong met een, uh, met een grab. Uh, dat is je bord vastpakken. Uh, daaruit kan je nog verschillende combinaties doen met uh, rotaties, flips. combinatie met flips en rotaties. Uh, het gaat om hoogte. Het gaat uh, hoe mooi het afwerkt. En uh, de creativiteit en de hele flow daarvan. De flow is eigenlijk de, uh, het samenhang van hoe de run eruit ziet. Dus, dus het, het, het, um, het snowboarden op de grond, dat riden noemen ze ook, hè? Uh, de snowboarders. Klopt, klopt. Dat, nee. dat, dat, dat hoort daar wel bij. Het zijn niet alleen de sprongen. Nee, nee, nee. Het is, um, je moet alles heel perfect, uh, ja, de manoeuvres gewoon goed uitvoeren. Je mag dus bijvoorbeeld geen handje uh, op, in de koping doen of op de, op de landing als je landt. Uh, hetzelfde als bij sloopstijl. Uh, dus je moet uh, alle trucs zo goed mogelijk af uitvoeren, zeg maar. En weet je al van tevoren welke trucs Dolf gaat uithalen? Ja, ze trainen eigenlijk uh, best wel een, een, een run heel het seizoen door. Uh, om het te perfectioneren, zeg maar. En uh, Dolf heeft een hele mooie back-to-back 10-10-10-80, -back uh, zoals, zoals je dat noemt. Dat is uh, drie rondjes uh, om je lengteas naar beide kanten toe. Oké. Okay. Maar en even back-to-back -back met zijn rug naar de rug van zijn boord? Nee, ja, er zijn heel veel Engelse termen ja. natuurlijk. Wat voor iedereen in het medialandschap en het publiek natuurlijk heel erg uh, nieuw is. Maar back-to-back uh, -back houdt in dat je uh, als je één sprong uh, op de linkerwand doet... dan doe je hem ook op de rechterwand. Dat is back-to-back. -back. Ja, maar dat haalt het natuurlijk niet bij een 414 van Sean White... Nou, ja. ja. Ik zeg maar, wat. ik heb geen idee. Maar dat gaat ja. vier keer over de kop, begreep ik. Ja, dat, nee, en, en die de... Sean White, dat is, dat is de expert. Hè? Dat is de man waar iedereen naar kijkt vandaag. Ja, dat, dat is wel de, de favoriet. En uh, ja, absoluut. Uh, die zal ook waarschijnlijk, uh, hoogstwaarschijnlijk op het podium ook staan. Maar Dolph Run is heel hoog. Zijn kracht is dat hij hoogte heeft. En uh, technisch. En hij heeft heel veel stijl. En dat is weer heel leuk om weer een beetje terug te zien. Want uh, de juryleden gaan er echt op letten. Uh, Um, creativiteit, um, originaliteit, uh, ja, de, hoe, origineel je, hoe origineel je bent, maar ook de stijl uh, in het snowboarden. Dus het gaat alleen, niet alleen maar om het roteren en zoveel rondjes maken, maar ook de hoogte en het uh, ja. Ja, gehele run. Zeg maar. En dan maak je dus echt nog zelfs kans tegen die Sean White, die, die inderdaad die, uh, iets met vier keer draaien gaat doen, wat <laughs> nog nooit is vertoond. Ja, nou, Kans, kans. Uh, laten we zeggen dat uh, als Dolph zijn, zijn run perfect uh, doet, dan sowieso een finale plek. En dan uh, schat ik het ergens tussen ja, de eerste en de achtste plaats. Uh, of, of misschien wel zevende plaats in. Dolf heeft deze missie gefinancierd door in de bouw te gaan werken. Hartstikke zwaar. Kan, gaat dat wel samen? Ja, dat, dat, uh, Dolf heeft een waanzinnige, waanzinnige uh, strijd uh, ja, gehad qua uh, het geld te financieren om, om dit allemaal te kunnen doen. Uh, dat is natuurlijk niet de ideale situatie dat hij gaat bouwen, bouwen en, uh, of in de bouw werken uh, en tegelijkertijd ook trainen op topniveau. Um, natuurlijk is dat super zwaar, maar hij heeft wel laten zien dat hij dat heel graag wilde. Nee, door onwijze doorzettingsvermogen heeft dit wel gehaald. Ja, wat goed. Bedankt Jodie Koenders, ja. oud-Nederlands kampioen snowboarden op die halfpipe. En manager Dankjewel. van Dolf van der Wal, die dus om elf uur in actie komt. Naar de ANWB voor de verkeersinformatie. John Sahoka, wie staan er nog back-to-back? -back? Nee, ja, no's-to-back. No's 46 files, Marcel goed voor 167 kilometer. Een vrij normale ochtendspit. Er zijn wel een aantal ongelukken gebeurd. Nou, de meeste vertraging door een ongeluk heeft het verkeer op de A50 Zolle richting Apeldoorn. Dan staat tussen Hattem en Epe 8 kilometer. Bij Epe is de linkerrijst ook dicht. 13 minuten voor negen. In het zuidwesten van Engeland neemt de wateroverlast met de dag toe. En met het stijgen van het water groeit ook de kritiek op de Britse overheid. Premier Cameron kampt met de grootste crisis sinds hij vier jaar geleden aan de macht kwam. En terwijl politici onderling ruziën over wie er nou verantwoordelijk is voor de vele overstromingen... lijkt een einde aan de ellende nog lang niet in zicht. Er is nu zo van het. Het heeft niet waar te gaan water. Mr Cameron get your waders on get down here now because we need you. The scale of it here in Somerset is immense when you think of how many square miles are underwater. There's no doubt that David Cameron is dealing with a national emergency the most significant of his leadership. Why was Grant's this all done ages ago? Why have you only started doing this now? The politics of blame then for many people is an irrelevance when the rising waters are lapping at the doors of their hopes. We are doing this as a community. Raysbury will not go under, but you need to do something about it. We need government to start listening to science and stop going for sound bites and short-termism. total of 16 severe flood warnings in place now. They indicate a possible danger to life. Concentrating on the rainfall, we could see as much as 40 to 70 millimetres falling by the end of Friday. There is more rain on the way, leaving more communities along the river at risk. Nog meer regen onderweg en dus nog meer dorpen en stadjes... die door het stijgende water worden bedreigd, al dus deze BBC-verslaggever. We gaan naar onze correspondent Anjan van der Horst. Arjen. We zien ook steeds berichten. Dorpjes wachten weer op het leger. Dat moet helpen. Hoe erg is het? Ja, We zagen tot nu toe de grootste problemen in het zuidwesten en westen van het land... de afgelopen weken. Maar ja, nu naderen die overstromingen eh, Londen... en dus de dichter bevolkte gebieden. Uh, dat heeft allemaal te maken met de rivier de Thames. Daar is nu de hoogste waterstand ooit gemeten. Die blijft ook stijgen. En je ziet nu al uh, verschillende plaatsen aan de Thames. In de graafschappen Surrey, in Berkshire. Ja, die zijn al overstroomd. Daar zijn inwoners geëvacueerd. En de afgelopen 24 uur moesten ook hulpverleners in actie komen... 150 mensen uit hun overstroomde woningen te redden. Dus ook daar is nu de nood hoog. Allemaal acties achteraf. Waren er helemaal geen voorzorgsmaatregelen getroffen? Nou, over die vraag wordt nu gedebatteerd of geruzied... is uh, waarschijnlijk het betere woord. Um, ja, laten we vooropstellen dat iedereen accepteert dat het weer uh, uitzonderlijk is. Hè. Het regelt al sinds december. Januari was de natste maand ooit gemeten... Dat is een belangrijke oorzaak van de problemen die we nu zien. Maar de bewoners in de overstroomde gebieden zeggen ook... ja, we hadden veel meer kunnen doen. In Somerset bijvoorbeeld zijn al meer dan twintig jaar de rivieren niet uitgebaggerd. En daardoor kan dat overtollige water niet worden afgevoerd naar de zee. De minister die belast is met het bestrijden van de watersnood... die zei, ja, dat is de schuld van de Environment Agency... Hè? dat is de Britse variant van Rijkswatersraad... die had meer moeten doen... Environment Agency, die meteen de bal terug. Die zegt, onze handen zijn gebonden... want de regering heeft een derde van ons budget wegbezuinigd... en een kwart van ons personeel. En als je nu terugkijkt, we zien al overstromingen sinds 2007, ja, kun je toch echt hele dikke vraagtekens plaatsen um, waarom de regering heeft besloten om vanaf 2010 zulke zware bezuinigingen door te voeren op de organisatie die juist belast was met de bestrijden van watersnood. Mm, Daar wordt er volop gediscussieerd over de schuldvraag. Rollen er dan ook al koppen? Nou, de baas van uh, de Britse Rijkswaterstaat... die staat nu al weken onder zeer zware druk om op te stappen. Die weigert vooralsnog uh, zijn functie neer te leggen. En uiteindelijk heeft premier Cameron gisteren ingegrepen... die zei, ja, laten we nu ophouden met deze blame game. Laten we vooral concentreren uh, op de hulpverlening. En pas als dit allemaal voorbij is, ja, dan kunnen we een debat houden over wat er nu precies is misgegaan en of we meer hadden kunnen doen om dit te voorkomen. Ja, want misschien wordt het nog wel erger. Wat zijn de verwachtingen de komende 24 uur? Ja, dit is nog lang niet voorbij. Niet alleen de komende 24 uur. Want voor de komende dagen is er regen, regen en nog meer regen voorspeld. En morgen ook opnieuw stormachtig weer. Vooral aan het, in het zuidwesten van het land met windsnellen. Windsnelheden tot 130 km per uur. Ja, en ik geloof dat we nu een beetje de tel zijn kwijtgeraakt hoeveel stormen we nu hebben gehad de afgelopen weken. Arjen van der Horst in Groot-Brittannië. Dankjewel. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Gaan nou, we naar Omlo, want de rechtbank doet daar vandaag uitspraak in de zaak Janse Steur, de ex-neuroloog. Openbaar Ministerie eist een paar weken geleden zes jaar celstraf, omdat Janssen Steur de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een negental patiënten met opzet zou hebben geschaad. Boopao heeft voor ons die zaak gevolgd en is straks ook bij de uitspraak een rol. Uh, ja, ik neem aan voor betrokkenen, slachtoffers, hoeven ze ook noemen, een spannende dag. Ja, zeker, zeker. Ze hebben heel lang moeten wachten op uh, dit proces. En uh, een aantal van hen heeft uh, nog dagelijks te kampen... met de gevolgen hè, van uh, de medische ingrepen van Janssen-Steur. En daarom uh, hopen zij dat er vandaag een einde komt aan die leidensweg. En dat kan in hun beleving maar één ding betekenen. En dat is dat Janssen-Steur de gevangenis ingaat. En dan uh, het liefst voor de volle zes jaar... die het Openbaar Ministerie heeft geëist. Hoe waarschijnlijk is dat? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Om te beginnen... Um, de zaak is enigszins is een soort. Het is de grootste medische strafzaak in de Nederlandse geschiedenis ooit. Dus er is eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal. En wat deze zaak vooral ook ingewikkeld maakt... is dat het Openbaar Ministerie uitgaat van opzet. Dat Janssen Steur onjuiste diagnoses heeft gesteld. Onnodig medicijnen heeft voorgeschreven. En dat zijn patiënten daardoor schade hebben opgelopen. Daar is eigenlijk niet zoveel discussie over. Maar wat deze zaak volgens het Openbaar Ministerie anders en ernstiger gemaakt dan bijvoorbeeld zomaar een reeks medische missers... dat is dat Janssen Stuur het allemaal met opzet heeft gedaan. Nou, En dan moet je dat opzet zo begrijpen... dat hij als medisch specialist kon weten wat hij zijn patiënten aandeed. En toch ging hij er maar mee door... Ja. Nou, in één geval heeft dat volgens het openbaar ministerie... zelfs geleid tot de zelfmoord van een patiënt. Die was zo depressief geworden van alle medicijnen die ze moest slikken... dat ze geen andere uitweg meer zag. Zeker niet omdat ze van Janssen-Steur te horen had gekregen... dat ze een ongeneeslijke hersenziekte had. Waarvan trouwens achteraf bij autopsie helemaal niets bleek te kloppen. Ja, daar gaat het er natuurlijk om of de rechter daarvan overtuigd is... dat het hier om opzet gaat. Ja, dat is uh, lastig te bewijzen... Um... Het Openbaar Ministerie meent dus van wel en dat hij dat deed... omdat hij uh, zichzelf de allerbeste neuroloog van de wereld vond. Hè. Hij vertrouwde meer op zijn eigen kennis en intuïtie... dan op, op laboratoriumtest bijvoorbeeld. Nou, dat is uh, denk ik ook in de beleving van uh, de rechtbank wel een kwalijke uh, zaak. Ook dat hij zich niet liet uh, corrigeren door collega-neurologen bijvoorbeeld. Nou, en daar komt dan nog bij dat hij uh, in die periode behoorlijk de weg kwijt was... Uh, hij, hij was verslaafd aan slaapmiddelen en uh, antidepressiva. En dat was natuurlijk ook uh, niet bevorderlijk voor zijn oordeelsvermogen. Wordt er dan nog rekening gehouden met verzachtende omstandigheden? Nou ja, dat laatste zou je kunnen aanvoeren als een verzachtende omstandigheid. Maar ook daar draait het Openbaar Ministerie de redenering om. Als neuroloog weet je wat bepaalde medicijnen met je doen. Uh, dat hij een negatieve invloed hebben op je beroepsvaardigheden... en op je oordeelsvermogen. Dus uitge uitgerekend hij zou moeten weten dat hij daar uh, niet aan had moeten beginnen... en dat hij misschien een, een stap terug had moeten zetten. Roel Pauw bij de rechtbank in Almelo, waar die uitspraak straks volgt. gaan we nog even naar Drachten. 160 werknemers van de sociale werkvoorziening zijn naar Den Haag... om te demonstreren. Overigens ruim 2000 zijn aan het werken op diverse locaties in Friesland. Op een daarvan is Mino Remmers. Met knalroze pakken zijn ze bezig. Krijgen zie pralinen? O, wat is dit nou voor dit soort bouwpakket? Nee, Dit is Duits, hoor. Dit is een Duits pakket. Ja, dat zie ik ja. Wij moeten dus dit uh, voor dus Valentijn. Ja, Valentijn, ja. Inpakken. Ja. Inpakken. Dus alle dit is elke keer is een plaat en dan krijgen we een bepaalde losse onderdelen en, dat en dan moeten met elkaar. we samenstellen tot één pakket. En Tine Spek houdt toezicht, zie ik. Tine spek. Ja. Ah, we het leek me maar dat bij lang hè? Ja, niet iedereen komt mee in de bus vandaag naar Den Haag... waar zo'n 5000 mensen, verwacht Abfacabo, gaan demonstreren... tegen de plannen van mevrouw Kleins. Maar de participatiewet, en die houdt in dat hij eigenlijk zegt... Tienus kan net zo goed gewoon bij een werkgever werken. Ja, dat is wel de hoofdregel uit de, uit de participatiewet, ja. En daar ja. gelooft directeur Glas niks van? Ik geloof nee? er voor een heel groot deel wel in. Alleen dan moet je zorgen dat je ook middelen hebt om dat proces te lopen. En dat ontbreekt op dit moment in de participatiewet. Ja, het geld, de juiste middelen? Ja, de juiste middelen, voldoende tijd om het te realiseren en het, het, het geld. Verreest u ook veel bureaucratie uh, omdat er weer alle... Ja, de gemeente moet dat gaan doen, hè? Ja, de gemeente moet het doen. Alleen, uh, er is ook een plan om de werkgevers uh, een zeg maar, rol te te spelen. En daar zie ik een uh, enorm bureaucratisch proces op gaan komen... met meetsystemen en registraties. Ja. Dus u denkt dat dat eigenlijk... Uh, uh, op zich prima plan dat mensen, net als tieners, bij een gewoon bedrijf gaan werken. Zou dat willen? Ik en haar. Nee, niet. Ik heb al twee, uh, ja. twee dingen gemaakt. Maar uh, zelfs kan ik mij niet Dat het in, spaak liep. Ja, vrezen mensen daar ook vaak voor dat, dat ze bij een werkgever... en dan toch weer tegen drempels aanlopen dat het niet gaat. Dat dat niet voldoende begeleiding is. Ja, kijk, de oorsprong waarom ze hier zijn ze gaan werken... ligt vaak in de historie. En daar hebben ze vaak vervelende dingen meegemaakt bij vorige werkgevers. Ik snap dat wel. Alleen ja, je moet eens kijken hoe dat nu inpasbaar is en met wat garanties. Want hier en daar mensen detacheren, dat doet u al wel, hè? Ja, we hebben 40% van onze groep die hier werkzaam is... en in ons caparitsgebied hebben we gedetacheerd. Onvoldoende over nagedacht door het ministerie, door Kleinsma? Nou, ik denk dat de verantwoording aan Brussel zeg maar, de hoofdissue is. En niet de uitvoerbaarheid van de wet op dit moment. Ja. Goed. Er wordt vandaag gedemonstreerd. Zeg, jullie hadden een paar van die dozen mee moeten nemen en daar bij het ministerie naar binnen moeten gooien. Eigenlijk wel, maar ja. knalroze goed. hartjes. Ja, ja, ja, dat zal wel kunnen. Met een belangrijke brief erbij. Ja, maar goed, eigenlijk wel. Had hè? gekund, ja, hè. Dus, ja, misschien die... hoort ze het wel. Nou, misschien wel. Ik hoop dat ze meeluistert. Ja. En uh, dan wordt het misschien tijd dat uh, deze mevrouw eens eventjes gaat nadenken over wat ze wil doen. Dank jullie wel, allemaal. Ja, graag gedaan. gedaan. nog Remmers over de mensen van de sociale werkplaats in Drachten. Tot zover deze uitzending van het Radio 1-journaal Veel Oranje Vreugde... en het droevige nieuws over de dood van Els Borst. Straks een vooruitblik op het debat in de Eerste Kamer over de Jeugdzorgwet. En u hoort nieuws over een verdwenen anti-drone-activist... die op weg naar ons land plotseling verdween. Dag! De Olympische winterspelen in Sochi. 34 goud! Smekers heeft geen Hè? goud. Zijn tijd wordt gecorrigeerd. Oh, jeetje! Het is goud voor een Michel wow. Mulder. Met één honderdste. Michel Mulder. Tijdens Milder. de spelen krijgt u van ons elke dag vanaf 2 uur middags. Representing Nederland. NOS Radio Olympia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het is wel ook nog 1 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.